In de Zwitserse Alpen zijn gisteren bij drie ongelukken bij elkaar vijf mensen omgekomen. Bij de Gletscher kwamen drie klimmers om het leven toen een van hen viel en de andere meesleurde. Iets verderop maakte een man een val van twintig meter. Deze vier doden, van deze vier doden is de identiteit onbekend. De vijfde dode is een Duitse klimmer die in de diepte stortte toen hij zijn evenwicht verloor. De man had zich niet vastgebonden aan zijn medeklimmers en was ook niet geborgd.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 You leave that. So I'm looking for a man who's got some money in his hand, 'cause nothing from nothing, nothing from nothing, nothing, you got to have something if you wanna be with me.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 love that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 with me? The tension is incredible, oh boy I'm in charge You know how I feel for you, will you stop or will you just keep going?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 Nachtjester Wat ben ik zonder al je zorgen Haal ik de morgen Nachtjester ik, ik lig hier te beven En te zweten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 Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, al niet de morgen. Nacht, Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, hoe iets aan mij? Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, hal ik de morgen? Nachtzuster, hoe iets aan mij? Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, pues ik brand van binnen. Nachtzuster, Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, <talintRO> al ik de morgen. Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, Not just a, not just a, not just a, not